Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die werd opgepakt bij een dreiging met John van den Heuvel reageert via zijn advocaat. Die zegt dat de man is opgepakt vanwege zijn rijstijl en tussen haakjes overige omstandigheden. Hij zou geen idee hebben dat hij donderdag te dicht bij de beveiligde auto van John van den Heuvel reed. De politie sloot de weg af en pakte de man op. En dat was even schrikker voor Van den Heuvel, zegt verslaggever Pien Lering. Van den Heuvel die heeft een verklaring gegeven in zijn eigen krant De Telegraaf. Ik zal Even uit de politie doet onderzoek naar het incident en ik heb het volste vertrouwen dat dit op een juiste wijze gebeurt. Verder zegt Van de Heuvel dat het goed met hem gaat en dat hij blij is dat zijn beveiligers scherp zijn en adequaat handelen. De man van 36 uit Utrecht blijft voorlopig vastzitten. De dood van Sam van 17 uit Overveen was een noodlottig ongeval, meldt de politie. Hij is in het water gevallen en verdronken. Het lichaam van de jongen werd gisteren gevonden in het water in Haarlem. Hij was na een feestje woensdagnacht niet thuisgekomen. Een superjacht dat onderweg was van Os naar Harlingen is niet verder gekomen dan Den Bosch. De gigantische boot met bioscoop en zwembad aan boord paste door het hoogwater niet onder de spoorbrug door. Deze man zag het gebeuren. Pas niet hè? Het ging inderdaad niet lukken en daarom moest het schip na 25 kilometer alweer omdraaien. Het 80 meter lange jacht in aanbouw moet naar Harlingen om daar verder afgebouwd te worden. En Sven Kramer schaatst vanmiddag zijn laatste 5 kilometer in Tialf in Heerenveen. Hij heeft rugklachten en wisselt zijn schaatsen daarom binnenkort in voor iets anders. Al staat Kramer er niet echt bij stil. Het is zoals het is, maar ik, heb er niet, ik ben er niet echt mee bezig of zo. Nee, je bent niet vanochtend heb je al die... Uh, weet je hoeveel ritten hier op de 5 kilometer nog eens doorgenomen? Uh, nee. Het wordt je 53ste. Oh ja, ja, ja, leuk. Sven Kramer neemt volgende maand afscheid op de Olympische Winterspelen. Het weer nog. Vanuit het westen trekt de regen over het land. Het is ongeveer 5 graden. Door de regen en wind voelt het wat kouder. Morgen iets meer zon, minder wind en een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De N201 hoofddorp richting Uithoorn is dicht bij de Waterwolftunnel. Dat komt door een oliespoor. Tot zover de verkeersinformatie.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 Concert uh, geweest hoor. Volgens mij hebben ze dit ook nog eens een keer gespeeld. Uh, toen ik ergens getuige was uh, van een van die concerten. Praat ik ook alweer over uh, jaren 90, 94 en 98. De tijden dat ik daarbij ben uh, geweest. Uh, dit is, uh, nummer is van veel langer uh, terug. ergens uit het uh, midden van de jaren 70. Tumbling Dies van de uh, Rolling Stones. Laatste uur van deze uh, Zandvoort op zaterdag is aangebroken. En we gaan uh, straks Pit Report doen. We gaan een uh, dier van de week uh, doen. Dus dat uh, zijn onderdelen die wel uh, gewoon nog uh, doorgang uh, vinden. Want ja, uh, de heren zijn er niet. En uh, ik neem even het uh, stokje tijdelijk over. Over nieuwe muziek. Dit is ook Nederlandse productie. En wel uit deze provincie. Die andere twee ook uh, zelfs. Uh, want ze komen uit Alkmaar. En het is een band uit Alkmaar. 3 Point Landing en het nummer dat heet Baba Yaga. Op 106.9 How strange the way things turn duetten gehad hoor, eerlijk gezegd. Eerste uur was dat geloof ik Elton John bij Kiki D, dan uh, Eric Clapton met Tina Turner en dit was een duet met Peter Gabriel samen met Kate Bush. Dus dat uh, bracht de tijd al weer op 17 minuten over vier. En normaal gesproken dan zit er altijd uh, zoiets van, een, uh, van een, ja, een soort van jingle van de uh, Pit Report, maar ik doe het even anders. Hé hey Hans, ouwe rups, wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Ja, want die doen we dus meestal op de dinsdag. <laughs> en omdat we toch een beetje uh, dan Formule 1 nieuws uh, doen. Want het is een nieuws, maar het is, net, uh, ja, het is meer Formule 1. Want daar weet jij alles van, uh, Hans. Goedemiddag. Ja, ja nee, niet alles, hoor. Gelukkig, <laughs> maar uh, uh, er zijn ook andere dingen. Maar ja, ik, ja nou, goed, ik kon er wel een paar dingen over vertellen. Ja, Nou, geen nou uh, ik zou zeggen, uh, vertel, wat, uh, ja, nou, wat zijn de actuele kanten in het uh, in, renteskwartier? Ja. Ja, ja Bill, Williams heeft uh, even 35,7 miljoen uh, kunnen bijschrijven. Mm. Want ze hadden een uh, groot probleem met de Rokit. Dat is een van die grote sponsors van hun. Mm. Uh, maar die heeft nooit betaald. En er is een rechtszaak gekomen. En Rokit is een uh, bedrijf in telefoons en uh, e-tickets en, uh, en, en noem maar op. Uh, maar die hebben nooit betaald. En dan is het voor de rechter gekomen. En de rechter heeft uitgesproken dat uh, 35,7 miljoen. Nog even moeten overmaken aan Williams. Hm. Nou, dat, dat, dat is natuurlijk wel lekker, natuurlijk, hè? Ja. Bij, bij Mercedes uh, stopte trouwens een klein grote sponsor. Ja, ik had het gelezen, oh, ja. <laughs> ja. Boze. Ja. En, maar waarom stoppen die? Want ja. ja. de Wolf heeft tijdens de laatste race uh, keihard zijn headset uh, op de grond gestikkerd. <laughs> zo, zo kwaad was hij. Hij was boos. Ja, hij was echt boos. En, um, ja, ja, boos. Hij was echt boos, ja. Maar uh, ja, dat, dat, uh, dat viel niet zo lekker bij, uh, bij het bedrijf. En die zeggen meteen ermee gestopt te zijn. Dus ja, dat, um, ja die, die zijn dus toch kwijt. Maar dat zal niet uh, erg uh, hard aankomen hoor, bij Mercedes, denk ik. Denk ik ook niet. ...makkelijk een, een andere kunnen vinden. Ja, ja Hamilton, Hamilton hebben we nog steeds niks van gehoord hè, op uh, sociale media... Nee. Waar, ...waar hij tot, uh, tot voor kort uh, uh, behoorlijk uh, actief in was. Maar um, ja, hij is gisteren 37 jaar geworden onze grote team. En uh, de nummer 2 in het kampioenschap, hè, Dat kunnen we er nog even zeggen. <laughs> ja. uh, maar, maar misschien heeft hij het ook druk met uh, een nieuwe film die eraan komt... ...want ik ja. heb ik iets al eerder over gezegd. Het wordt een film met Brad Pitt. En uh, ja, nu is bekend geworden wie dat gaat uh, produceren. Dat is Apple. Uh -huh. uh, Apple, het grote bedrijf op internetgebied. En de, de producent wordt Jerry uh, Brickheimer. En die is bekend van Top Gun. Nou, ja. dat, dat, dat waren natuurlijk zeer uh, uh, goede films met, met veel effecten en, en toestanden. Het wordt een verhaal uh, over een voormalige pure uh, voor één uh, gespeeld door Brad Pitt die dan een talent gaat begeleiden en zelf nog in de wagen kruipt en weet ik het allemaal. Ja. Het is niet bekend wat, wat voor rol uh, Louis Hamilton daarin gaat spelen hoor. Ja. Um, nou ja, we moeten nog even wachten op de eerste race, 20 maart pas in Bahrein. Uh -huh. Maar uh, geloof maar dat ze heel druk zijn hoor in de fabrieken, want uh, in de windtunnels ze noem maar op. Uh, en voordat het losbarst met 23 races uh, moet er nog een hoop gebeuren denk ik. Uh -huh. Um, ja, wat, uh, we krijgen natuurlijk een, een hoop andere uh, uh, zaken aan de auto. Hè. De, ze worden zwaarder ook weer. Ze worden maar liefst 790 kilo. Ja. En um, dat is vergeleken met bijvoorbeeld acht jaar geleden: waren het maar 96 en, en, en in 2008 was het nog 100 kilo minder. Mm -hmm. Dus het, het worden enorme slagschepen. <laughs> en ja, ik heb, misschien heb jij ook de eerste foto's gezien. Ik, ik heb er wel wat van gezien, maar... Uh... Ja, ja ik, ik moet zeggen dat ik, ze, dat ik ze niet echt heel mooi vind hoor. Ik hou meer eigenlijk van, van de wat simpeler uh, uitvoeringen van die Formule 1 auto's. Maar uh, nu komen er enorm uh, grote voorvleugels op. En andere achtervleugels, grotere banden. Nou, noem maar op. Uh, alleen de motor blijft hetzelfde. Hè? Een 1,6 turbo hybride motor... En uh, ja, bij Honda zijn ze ook druk bezig om die laatste uh, motor te maken. Hè, want dat doen ze eigenlijk nog een samenwerking met Red Bull. Mm -hmm. uh, ja, daar zijn ze ook druk mee bezig. In Japan uh, een probleempje schijnt te zijn dat de nieuwe uh, brandstof die ze moeten gaan gebruiken, de E10, met mm -hmm. 10% bioethanol. Dat het uh, gaat zorgen voor 20% minder pk. Dus, uh, nee, sorry, 20 pk uh, minder. Dus... Ja, elke PK telt in de Formule 1. Dus uh, dat moeten ze nog even uh, zien uh, uh, op te lossen. Hmm. Nou ja, we hebben nog uh, Otmar Safnauer. Ik weet niet of jou die naam bekend vond. Uh, Otmar Safnauer uh, van uh, Aston van, ja, van van van Martin, geloof ik. Ja, Aston Martin inderdaad. Die heeft er 12 jaar gewerkt sinds 2009. Hij is uh, afgelopen week opgestapt. En uh, nou, eigenlijk meer ontslagen hoor, denk ik, door, door uh, mil miljardair miljardaire uh, Strol. Ja. Uh, ja, wie, wie dat uh, wie daar nieuw komt, uh, is waarschijnlijk Martin Whitmers, die is in uh, september, uh, september vorig jaar toegetreden voor het team. Die uh, is toch uh, ooit van McLaren geweest? Ja, de voormalige teambaas van McLaren, dat wil je net zeggen. Dus het zit er dik in dat hij uh, uh, het gaat overnemen daar. Mm -hmm. En misschien dat hij die, uh, die, die Schafnauer naar, uh, dat wilde hij eigenlijk al, naar Alpine zal gaan. Dus dat is nog niet helemaal duidelijk, maar uh, die kans is vrij groot. Uh -huh. Nou ja, goed, verder hebben we uh, Verstappen. Die, uh, die heeft zijn vakantie in, um, in uh, Florida, is, is wel klaar denk ik. Ja. Uh, hij zal natuurlijk uh, moeten gaan uh, op de sim, uh, gaan racen en uh, kijken hoe die wagen voelt en dit en dat. Maar hij gaat ook volgende week, 15 en 16 januari, uh, rijdt hij ook de e-race, uh, de virtuele race in uh, Lomar, de 24 uur van oh, Lomar yeah. met het team, Team Redline, mm -hmm. en uh, dat is op zich wel grappig. Uh, uh, dan hebben ze toch een grote naam erbij. Mm -hmm. en, en ook alonso zal uh, verschijnen als teammanager van Alpine. Mm. En uh, ja, het wordt ergens uitgevonden. Ik heb het wel uh, ergens gelezen, maar. Uh... Uh, dat zal ergens op YouTube zijn of zo. je kan het wel uh, gaan... Uh... Gaan bekijken. en dan kom je daar wel achter denk ik. Ja. Uh, nou ja, voor de rest uh, moeten we afwachten hè, tot de eerste test uh, in ja. februari, een uh, week op Z7. Ja. Uh, in, in Barcelona en dan uh, een week later nog, of alwege twee weken later in uh, Bahrein. Uh, een week voordat de Grand Prix uh, uh, daar begint, hè, op uh, 20 maart. Uh -huh. Dus uh, ja, dan moeten we het maar afwachten of uh, onze vriend stappen. Uh, Mee kan komen in het geheel. Ja. ja en uh, ja, je leest overal uh, grote uh, verwachtingen voor het komende seizoen, zelfs van de lagere teams. Ja. Maar ik hoop, en dat hoop jij waarschijnlijk ook, dat die wagen wat dichter bij elkaar kunnen komen. Ja, ze hebben het uh, zelfs ja, over vier, vijf teams uh, die moeten gaan strijden ja, om het uh, wereldkampioenschap. Dat, dat is te hopen, ja. Dat zou hartstikke leuk zijn natuurlijk. Ja. Hè? Dat ik uh, echt een gevecht krijg met Ferrari erbij, McLaren erbij. Uh, ja, dat, dat, dat zou heel leuk zijn, maar ja, ik denk uiteindelijk uh, zullen Mercedes en Red Bull toch weer boven komen drijven. Dat denk je wel? Ja, dat denk ik wel. wel uh, ja, playing level field is groter nu, voor het maximaliseren van, van het aantal miljoenen wat je erin uh, kan stoppen. Mm -hmm. Dus uh, ja, misschien helpt dat, ik hoop het ja. Het is afwachten. Ja. Goed. Dat was het een beetje op, uh, op Formule 1 gebied. No, dat is mooi, dan gaan, uh, dan gaan we weer uh, fijn en vrolijk uh, verder. En dan dank ik jou hartelijk. En dan... Nou, ik, uh, ik wens je nog heel veel succes in dit, maar het mee. ermee. <laughs> ja, nou, je, je, draait, je die... draait hele goede muziek hoor. Ik, oh, uh, dank je. Uh, ik zag dat uh, zelfs op uh, Facebook net er even voorbij komen: het Wapenverstand voor de Muziek van Eijs. Die is aan het schilderen daar en die heeft jouw muziek op. Oh. En uh, ja, ze bedank je er hartelijk voor, want je ziet hele goede muziek. Oh, dat, nou, dat, is, dat, is, dat is heel fijn om te horen. Ja. <laughs> Dan doe ik het toch voor niks, niks. niet voor niks. Goed. Die hebben hier wel in luister. Ja, dat is goed. Ja. Um, uh, spreek je dinsdag weer, Hans? Ja, we spreken elkaar, man. Oké, okay. uh, ok, okay. dat, was, dat was Hans uh, Botman. Uh, die, uh, die spreken we dus uh, dinsdag weer. Maar we hebben natuurlijk ook uh, muziek. En sowieso is er één iemand die zit te luisteren. Laten we er dan maar uh, eventjes iets uh, prettigs uh, erbij zetten van Miley Cyrus. Ook wel een tijdje terug alweer, maar hij doet het toch altijd leuk. Midnight Sky. Midnight yeah, Sky. Not for her face Said it ain't so bad If I wanna make a couple mistakes Zandvoort weer van het slot afgaat... dan denk ik dat we... na deze... bijeenkomst op deze zaterdagmiddag... naar het Wapen van Zandvoort moeten gaan. Goed, dit was... Miley Cyrus en Midnight Sky. Dat zeg ik uh... niet zomaar. <laughs> Goed, we gaan eventjes... Wat, wat anders doen, want we hebben natuurlijk... altijd om rond deze tijd... het dier van de week. En het dier van de week, daar heb ik... de heren regelmatig over gehoord. Maar... Ik kan geen vervolgverhaal, uh, want ik heb, het, ik heb het vorige week uh, niet helemaal begrepen... van wat ze nou uh, precies hebben gedaan. Uh, het, het zal best een hond of een kat kunnen zijn. Uh, wat ik uh, wel weet, ik, uh, ik heb even de kattenpagina er maar bijgepakt. Want uh, ja, uh, er zitten nog uh, genoeg dieren in het asiel die nog een onderdak uh, vinden... Uh, of moeten, moeten krijgen. Uh, Pebbles en bem, bem die hebben een uh, baas inmiddels. Dat zijn twee katten. Uh, ik... Ik heb het vermoeden dat uh, de één... Uh, ja, het zijn beide alle twee uh, rode katten. Dus uh, wat dan, dat gaat uh, helemaal goed. Um, er is er, uh, uh, zijn de twee zijn er gereserveerd. Dat is Greet en Billy. Maar ik uh, ga het uh, hebben over een uh, kat die misschien ook wel geplaatst uh, kan worden. Want uh, de kat heet Gepuzzel. Ik vind het wel een leuke naam eigenlijk. En uh, zo wordt het ook wel omschreven. Ik ben ook wel een beetje puzzel die nog, uh, nog wat betreft socialisatie verder in elkaar gezet moet worden. En als al die stukjes op zijn plek vallen... heb je aan mij, zou ik zeggen, een hele leuke knappe kater. Dus niet die kater uh, uit de kroeg... maar gewoon een kat die, uh, die je dus uh, kunt hebben. En uh, als uh, dat allemaal goed gaat... dan, hè, dus na de socialisatie... kan uh, deze kat gelijk op je afkomen... als je wat te eten hebt voor hem... en een snoepje uh, kan geven... Uh, vanuit de kat uh, zelf bekeken, dan kun je mij ook wel een aangeven, Maar vind ik het uh, nog wel spannend. Zeker als je wat uh, langer wil aaien. Dan realiseer ik mij ineens weer dat ik mensen nog niet helemaal vertrouw. En dan ga ik weer gauw weg. Spelen vind ik superleuk. Ik ga met eindeloos enthousiasme achter de hengel met veren aan. En ik kan niet wachten om buiten ook op stad te gaan. En daar allemaal avonturen te beleven. Ik zoek een huisje waar een andere jonge kat woont. Um, kinderen in een gezin moeten wel wat ouders zijn... en begrijpen hoe ze mij, uh, met mij om moeten gaan. Honden ken ik nog niet, dus als ik in mijn huis uh, ga wonen... moet ik daar echt goed mee kennis maken. Ik verblijf op dit moment in een pleeggezin en dus niet op het asiel. Dus uh, deze kat zit bij een pleeggezin. Maar uh, mocht je wel interesse hebben om gepuzzeld te ontmoeten... dan kun je een mailtje sturen met de thuissituatie en telefoonnummer achter te laten bij het uh, dierentehuis Kennameland. Want daar is de kat uh, bekend. En uh, het pleeggezin zal nou, met liefde uh, deze kat dan afstaan. Mits je natuurlijk wel een beetje een kattenliefhebber bent. En je kunt deze kat gepuzzeld wel een mooi onderkomen bieden. Dat is wel even het uh, voorwaarde, want anders dan uh, beginnen we er een jaar... Um, we gaan verder met de muziek uh, weer. Uh, dit is uh, het uh, geluid van een foto-toestel. Ik heb me laten vertellen dat het een Nikon is. Voormalig collega Walter Sands heeft me dat ooit eens een keer uitgelegd. Marties van Duran Duran en Girls on Film.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 Keep it free. Was raw like me oh. Don't you wish your girlfriend Was fun like me Big fan Don't you Okay I see how it's going down Don't you? Don't you Seem like Shorty want a little menage To pop off or something Let's go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 I can hit the phone yeah, for y'all, I know she loves you, I know she loves you, I understand, I understand, I probably be just as crazy about you if you were my old man. Maybe next lifetime, maybe next lifetime, I'll simply, I'll simply, until then old friend goes to you.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 Bijzonder is dit natuurlijk wel, deze van de Pussycat Dolls. Want Hans Botman maakte daar eigenlijk al een beetje een wijzing op. Want gisteren was het de verjaardag van Lewis Hamilton. En wat heeft dat nou met die Pussycat Dolls te maken? Eigenlijk alles. Want met de frontvrouw van deze Pussycat Dolls, Nicole Schetsinger. daar heeft Lewis Hamilton nog eens een korte verhouding mee gehad. Dus... Uh, heeft dus wel degelijk nog iets met de zevenvoudig uh, Formule 1 uh, wereldkampioen te, te maken. Daarvoor Duran Duran met Girls on Film. Uh, ik had uh, net ook iets uh, van David Bowie gedraaid volgens mij in het uh, tweede uur. En ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat dat een productie beetje is uh, geweest van Naal Rodgers. Nou, diezelfde Naal Rodgers is ook op dit uh, nummer... Uh, actief geweest als een soort uh, producer. Want volgens mij heeft hij een beetje die basloop... Uh, een beetje bedacht uh, bij dit nummer. Van Nx6 Was wel uh, trouwens de, de grote doorbraak... van deze Australische band. nummer heet Original Sin. You might know the original sin. You might know how to play with fire, but did you know all the matter committed in the name of love? There a time when I did not care And there was a time, a time when the facts didn't stare There is a dream and it's held by any Well, I'm sure you had to see its open arms my white boy, boy. Dream on black girl, black girl. then wake up to a brand new day. To find the dreams of white.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 wash away. Dream of black boy. Dream of white girl. Then wake up to. De andere day van Madonna uh, komt uit uh, een bondfilm. De laatste was dat met uh, Piers Brosnan. Uh, daarna kwamen de serie met uh, Daniel Gregg. En deze had hij als tegenspeelster Hale Berry. en Dat was uh, wel eventjes grappig. Bovendien, Madonna zelf had ook nog een rol in die film. en Dat uh, was als een van de mensen die daar uh, bij het schermen op uh, dook. Dus dat uh, was wel een, uh, een aardigheidje om dat nog even erbij te vertellen. Um, daarvoor hoorde je in exces. Met uh, waarschijnlijk ook uh, de, de hand van niemand minder dan Naal Rodgers. Die daar ook uh, enige bemoeienis uh, had met het nummer The Original Scene. Weer even terug naar de jaren zeventig... want dit is eigenlijk best wel een schoonheid van een nummer. Gilbert O'Sullivan. And Nothing Rhymed. the elderly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 Sullivan, uh, uit lang vervlogen tijden met uh, Nothing Rhymed. En uh, ik weet in ieder geval altijd dat uh, Rob en AJ altijd eventjes een inkijkje doen met wat er uh, hierna gebeurt. En hij is inmiddels ook in het pand en hij zit ook aan de microfoon. Fred, goed, ja, en, uh, ja. Ja, ja, ja. Uh, <laughs> ja, wat ga je doen straks? Uh, we gaan uh, straks uh, iemand ontvangen. Katriene uh, Hultes, uh, als het goed is, is onderweg. Of uh -huh. komt er net iemand naar boven, hoor ik. Ja, oh, De deur gaat net open. Dus. Oké. Okay. Ja? En uh, zij gaat het over haar laatste nieuwe single hebben. Laten we. En we gaan eventjes bellen met Ray Smit Over zijn nieuwe single Vriendschap. En Jan Boy gaan we ook nog eventjes bellen. En als dansen, natuurlijk ook uh, even. Met Beb en Bert uh, en de nazaten uh, gaan we een beetje ouwe woorden. Goed, dat, dat gaan we zo direct allemaal uh, beleven met uh, Entertainment for You. We gaan uh, afsluiten, dat doen we met deze hele fijne van uh, Fleetwood Mac en Isn't It Midnight. En laten we hopen dat uh, volgende week weer alles is bij het oude. Dag hoor! So cool. Yeah.